Door alwegens met het NOS-journaal. De truckers hebben in Den Haag de toegang tot het Binnenhof geblokkeerd. Samen met sympathisanten protesteren ze tegen de coronamaatregelen als toegangsbewijzen en mondkapjes. Maar ook protesteren ze tegen klimaatwetten en de digitale euro. De truckers doen mee aan het zogenoemde Freedom Convoy Nederland. Geïnspireerd door onder andere de protesten van vrachtwagenchauffeurs in Canada en Frankrijk. De politie is aanwezig, maar grijpt niet in bereikbaar houden van Den Haag en de veiligheid van niet-demonstranten is nu het belangrijkste, zegt de politie. Steeds meer westerse landen roepen hun landgenoten in Oekraïne op om dat land te verlaten. Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken roept op tot vertrek wanneer aanwezigheid niet absoluut noodzakelijk is. De EU-landen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten doen een dergelijke oproep. Nederland houdt het vooralsnog bij het advies om Oekraïne te verlaten als iemand er niet strikt noodzakelijk hoeft te zijn.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 In Dordrecht zijn mensen gewond geraakt bij steekpartijen. Volgens de politie waren er op twee plaatsen in de stad incidenten die met elkaar te maken hebben. Drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand zou in levensgevaar zijn. Een onbekend aantal verdachten is opgepakt. Het weer op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Vanmiddag wordt het 7 graden. Later op de dag wat meer bewolking, maar het blijft droog. Ook morgen is het droog, met later vanuit het westen meer bewolking en kans op wat regen. Dan wordt het 7 tot 10 graden.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 You're making your mind up Een hele goede morgen, beste luisteraars. Bij weer een nieuwe aflevering van Goedemorgen Zandvoort. op deze zonnige zaterdagochtend, 12 februari 2022. Wat gaan we allemaal doen onder leiding van de techniek Koordraaier, muziek en jingles? De redactie is gedaan door meerdere mensen deze week, waaronder Ben Zonneveld en Geri Rutte. De is in handen van gastpresentator Roy van Buringen. Ook welkom. Goedemorgen. En mijzelf, Jelmer Koper, hoor je op dit moment. Wat gaan we doen de komende twee uur op deze zender? We spreken zometeen eerst met de taalcoach van uh, Pluspunt, Joko van Looy. Uh, daarna uh, Kim van uh, Scheik uh, van Prakje en Moor. Uh, Scheik. Oh, de, dat is de juiste uh, uitspraak. Die heeft uh, uh, uh, nieuws en uh, dat willen we natuurlijk graag horen. En ze hebben afgelopen week ook een open dag gehad, dus uh, daar meer over. Gelukkig is het niet de Scheik uit Dubai, toch? Nee, dan, uh, dan werd <laughs> het een erg duur item. Um, uh, als afsluiter van het eerste uur... spreken we met Gerard Scholzen... om te kijken wat er nu allemaal speelt... in de februari maand in de Amsterdamse Waterleiding Duin. Dat is een druk programma deze Goedemorgen Zandvoort. En, um, wat ja, gaan we het tweede uur doen? Het tweede uur gaan we ook weer uh, uh, veel doen. Um, en dan gaan we naar Huiswerkexpert. Afterschool. En dan gaan we praten met... Uh, Jente en Emmy. Van uh, Royen. En... Um, ik ben heel erg benieuwd wat dat precies inhoudt, maar het gaat in ieder geval richting huiswerkbegeleiding, hè Jelmer? Ja, zeker. Ze zijn uh, wel aardig groot. Ik heb hun website uh, afgelopen week ook even bekeken. Dus dat wordt een uh, interessant item, uh, zeker ook in deze tijd, van uh, schoolachterstand. Ja. Zeker. En we gaan ook nog even, ja, niet bellen, maar hier in de studio praten we natuurlijk over het jongere debat die plaats gaat vinden binnenkort in Zandvoort. Want uh, ja, jongeren in Zandvoort zijn de toekomst en zij verdienen ook een eigen debat. Dus we gaan, uh, ja, of eigenlijk het jeugddebat moet ik het noemen. Hè? Dan, ja, jongeren dat de debat ja. is een beetje hetzelfde. Dat doen we met jou natuurlijk en Romy ja, Koning. Ja, Romy Koning, die komt ook lang straks. Gezellig nou, in deze studio weer. Wat hebben we weer veel te doen. Het is uh, tien over acht en we praten allereerst met de taalcoach van Pluspunt, Joko van Looy Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kunt, uh, kunt u ons wat uh, meer vertellen over hoe dat op dit moment bij uh, Pluspunt is ingevuld? Want jullie hebben natuurlijk al uh, enige jaren daar... Uh, ik, zou zeggen. ik ben dus niet uh, van Pluspunt voor de taalcoaches. Ik heb uh, eigenlijk een soort eigen ding opgezet. En, uh, nou, een jaar of zes geleden. Toen uh, de samenwerking met Haarlem fout liep. En er uh, dus hier niemand was die dit werk wilde doen. En ik kom dus veel bij Pluspunt. Maar de samenwerking uh, voor, vanwege de taalcoachescoördinatie. Uh, doe ik samen met vluchtelingenwerk. Dus het okay. ga huisvest uh, in pluspunt, maar die hebben dus eigenlijk verder niet zoveel te doen uh, met wat ik doe. Oké, okay. en uh, dus kunt u dan misschien een beetje uitleggen voor de lijsteraar wat uh, uw werk inhoudt? Nou, ik uh, de hoofdzaak is dat ik coördineer dus mensen met een uh, andere moedertaal dan Nederlands. Die probeer ik te koppelen aan een, iemand die heel goed Nederlands spreekt. Om de mensen te helpen uh, taalvaardiger te worden in het spreken van uh, Nederlands. Dat is eigenlijk de hoofdinzet. Mm -hmm. En uh, wat voor ervaring heeft u zo nu en dan uh, in Zandvoort uh, die u ziet? Is het een, uh, uh, veel uh, animo voor? Uh, er was heel veel animo voor. Maar uh, nou ja, daar komt hij weer. Corona die heeft dus uh, best wel een beetje roet in het eten uh, gegooid. Want ik ben teruggezakt van 70 koppels naar ongeveer 35 koppels. Omdat ja. de meeste van de mensen die dus de anderstalige helpen zijn ouder, hè, dus die hebben de tijd om dat te doen. En die zijn toch door die corona wat schichtig geworden, dus uh, die zijn afgehaakt en die hebben zich alsnog nog niet gemeld uh, opnieuw, omdat ze toch nog steeds bang zijn besmet te worden. Ja, en is er... Dat is een beetje een heel groot probleem voor mij op het moment, want ja. de anderstaligen blijven zich wel aanmelden, maar de taalcoaches niet, dus ik ben eigenlijk oh. een beetje met een wachtlijst op het moment. Ja. Jeetje, Joke. Dus eigenlijk wil je wel een oproep uh, doen? eigenlijk. Nou, dat, dat is meegenomen als ik dat kan doen. Ja, want uh, uh, het is een beetje lastig werken op het moment. En het is natuurlijk heel vervelend als mensen die zich hier gevestigd hebben... dus steeds meer een taalachterstand krijgen. Ja. En waar kunnen mensen terecht als ze graag maar mee willen werken? Nou, ik zou zeggen, dat, want daar komt hij dan wel meld het dan bij Pluspunt, hm. He, want die hebben al mijn gegevens wel, die sturen ook wel regelmatig mensen naar me door. Ja. Maar Je kan ook mijn e-mailadres opgeven of mijn telefoonnummer, maar het is niet de eerste keer dat jullie me interviewen. Mijn ervaring is dus wel uh, dat dat weinig oplevert. Dus gewoon naar, zand... naar Pluspunt-zantwoord. die zitten niet allemaal met een pennetje en een papiertje om dat te noteren. Maar als je denkt van nou, dat vind ik heel leuk werk om te doen. Het is heel dankbaar werk om te doen. En het is ook iets waar je dus als taalcoach best wel. Uh, zelf wat aan heb. Je maakt toch wel heel veel kennis met ja. andere culturen... en andere gewoontes. En dat je krijgt ook meer begrip... zeg maar voor de mensen die zich hier gevestigd hebben. Kan, kan eigenlijk iedereen zo'n uh, taalcoach? Zit dat in iedereen? Iedereen kan taalcoach worden... want in principe... een enkele uitzondering daar gelaten... maar in principe krijgen de mensen Nederlandse les. Maar de ervaring leert dus dat ze de, buiten... Uh, ...de lessen geen Nederlands spreken. Oh, mhm. dus ze blijven dus vaak in hun eigen kringetje hangen. Uh, ze zijn syriërs die klitten bij Syriërs, Eritreërs klitten bij Eritreërs... ...en dan verleren ze dus weer veel van wat ze aangeleerd hebben. En als ze nou één keer in de week een uurtje, anderhalf uur met een Nederlander praten... ...dan blijft de kennis aanwezig. Ja. En zolang ze nog heel slecht zijn, is het natuurlijk gewoon heel, heel fijn als ze een beetje verder op weg lopen worden met woordjes leren, maar ook onze gewoontes leren kennen. Hè? En jij als taalcoach krijgt dan wel weer vaak terug hoe hun gewoontes zijn. Dus dat is, het is eigenlijk een win-win situatie. En de taal, hoe staat het daarmee in Zandvoort? Kennen ze de taal wel... Uh... Nou, Sommige die, die net binnenkomen, die kennen de taal dus helemaal niet. Nee, He, en dan zeg ik ook, wacht eventjes tot je naar school gaat. He, want zodra de mensen op school zitten, krijgen ze boeken. En dat is dan vaak voor hen ook onbegrijpelijk. En als je dan een taalkoos treft die zegt, van, nou, dat wil ik wel samen met je oefenen, zo'n les. He, dat is ook weer wat anders. Maar je hebt heel veel gradaties in wat zich als uh, anderstalig gemeldt. Sommigen zijn analfabeet, gelukkig zijn dat er niet zo heel veel. Anderen zijn heel hoog opgeleid, dus die zijn veel leerzamer. He, en de hele scala daartussen meldt zich aan voor een taalcoach. Dus, en dan kijk ik altijd, probeer ik een soort match te maken... Uh, te, wat, wat uh, goed zal kunnen werken. He, ik probeer, de, ik doe met iedereen in een intakegesprek... en uh, dan probeer ik te kijken, nou dat en dat... Was een paar typen wel een beetje bij elkaar. Of van nou, die is hoog opgeleid en die is ook hoog opgeleid. Of ze ja. hebben gezamenlijke uh, interesses. Hè. Wat zijn je hobby's. Nou, als je bijvoorbeeld noemt als je twee vrouwen hebt die alle twee graag koken, ...nou dat is dan is dat vaak een goede match. Want dan gaat de een die gaat Arabisch koken en de andere die gaat Nederlands koken. Zo probeer ik een beetje de boel aan elkaar te koppelen om ja. Uh, ja, zo goed mogelijk ...resultaten te krijgen. Ja, en als we dan uh, iets meer inzoomen op die uh, Nederlandse taal zelf, hoe je dat moet leren, wat vinden uh, de, de lerenden over het algemeen het lastigst aan het Nederlands? Nou, Nederlands is natuurlijk sowieso een heel erg moeilijke taal. He, hij is, uh, voor de meeste buitenlanders is het volkomen onlogisch. Uh, je loopt zeg, tegen het feit aan dat de... de ...zinnen krom zijn. He, bij onze zinsvolgorde is heel anders... ...dan de zinsvolgorde in bijvoorbeeld... ...Arabische landen. Zelf zeg ik dan altijd... ...leer zoveel mogelijk woorden. He, want je kan best dingen... ...fout zeggen als je zegt... ...ik ga naar markt. Ja, dan begrijpt iedere Nederlander wat je bedoelt. He, en dan kan je later wel een keer... ...gaan bedenken dat je zegt... ...ik ga naar de markt. Zo. Dus, maar iedere taalcoach is ook... Mm -hmm. uh, ...vrij om te doen en te laten uh, wat hij wil om iemand te helpen, op weg te helpen. De een pakt het heel anders aan dan de ander. En hoe lang duurt het gemiddeld dat zo'n traject duurt... He? dus dat ze uh, een bepaald niveau hebben bereikt? Uh, mijn, mijn, dat, de periode dat ik zeg, van, nou, probeer dat in ieder geval vol te houden... dat is tot de mensen dus het inburgeringsexamen ja. gehaald hebben... En voor de mensen die dus niet hoeven in te burgeren... Ja, zo gauw ze dan echt wel behoorlijk taalvaardig zijn... dan probeer ik altijd of ze over willen stappen op een nieuw iemand. Maar heel veel krijgen een hele hechte band met elkaar. En dan blijven ze toch hangen. Nou, en dan denk ik, ja, wie ben ik om te zeggen, dat mag niet meer. Ja. Dus op die manier ga ik ook wel taalcoaches kwijt. Want dan hebben ze één of twee mensen... Uh, opgeleid of geholpen en dan uh, willen ze niet stoppen maar dan willen ze ook niet iemand erbij dan blijven ze gewoon met die, met die oude klantjes zeg maar, contact houden ja. en daar komen hele goede contacten uit voor dus, uh, en dat is ook weer heel belangrijk want het is echt best wel vaak dat iemand zegt van nou, mijn is mijn Europese moeder zo, zeg maar wat He, dus, mm -hmm. die, want ze komen natuurlijk hier vaak zonder familie en ja. dan uh, vinden ze heel veel aansluiting uh, bij degene die ze, die ze helpt. Dat wordt ook een soort vertrouwenspersoon. Waarschuw ik trouwens altijd wel voor hoor. dat ik zeg van... Uh, let op dat je niet al te veel betrokken raakt. Maar ook daar zijn de mensen natuurlijk toch weer een soort van vrij in. Ja. Is, een, is een taalcoach uh, verplicht bij de inburgering? Nee, nee, nee. Het is gewoon een aanvulling uh, zeg maar op... Het leren van Nederlands. Het is ooit, ooit gestart in Amsterdam. Toen, uh, ergens rond 2000, toen was de. Uh, constateerde men dat er, met name toen destijds Marokkaanse en Turkse vrouwen 600 uur les kregen. Hè, dat was toen verplicht. En dat ze daarna met niemand meer Nederlands spraken. Ze verdwenen ja. achter het aanrecht, om het zo te zeggen. Ja. En dat was eigenlijk heel zonde dat al de kennis die ze opgedaan hadden verloren ging. Nou, heeft iemand bedacht... nou, als we nou dus, uh, koppelen aan een Nederlander... en die dan één keer in de week... een uurtje, anderhalf uur met ze praat... dat helpt misschien. Ja. En dat was een heel groot succes. Dat is ook over heel Nederland is dat uitgerold. Nou ja, en daar ben ik dan ook uit voortgekomen. Nou, het is in ieder geval geweldig werken, Joken. Um, zeker geweldig werk. Nou, als mensen nou taalcoach willen worden... gaan dan even naar pluts.sandvoort.nl. Daar kunnen ze wat meer informatie vinden... om in ieder geval contact met jou te krijgen... Ja, ze, en, nou, wij... altijd, ze kunnen dus mijn gegevens krijgen via uh, Pluspunt. Ja. En uh, ik ben altijd bereid met diegene een gesprek aan te gaan... om helemaal expliciet uit te leggen van hoe het werkt. En ja. als mensen geïnteresseerd zijn, uh, laat ze vooral contact opnemen. Dan ga ik mm -hmm. gewoon één op één met ze zitten om, uh, om uit te leggen wat de bedoeling is. Ja, en uh, dan tot slot, als u nog één gouden tip heeft om uh, de Nederlandse taal te leren... wat zou u dan zeggen? Lastig, hè. Ja, praat ja. zoveel mogelijk, hè? want het is natuurlijk, als je heel gebrekkig nog Nederlands spreekt, uh, dan heb je ook vaak een soort rem om, om Nederlands te gaan spreken. stap voor die anderstaligen over die rem heen. Voor de Nederlanders zou ik willen zeggen, ga niet altijd gelijk Engels spraken, spreken met de mensen, want dan leren mm -hmm. ze onze taal helemaal nooit. Oké, okay, hartstikke goed. Uh, Joke van Looy van uh, de Taalcoaches. Wat dus plaatsvindt in pluspunt. En daar kun je je ook aanmelden als je geïnteresseerd bent. Uh, dank u wel. Okay, en uh, Heel erg bedankt. En uh, ja, we hopen met u mee dat er, uh, of mee, dat er heel veel uh, taalkoosjes gaan aanmelden. Heel veel mensen zich melden. Goed. Heel erg bedankt. En wij gaan luisteren. Dank u wel. Wij gaan luisteren naar Billy en I Can't Help. La, la, la. Ja, altijd gezellig hier. Zaterdagochtend ja, uh, op Goedemorgen Zandvoort. We draaien nog even een plaatje en dan hebben we een andere gast dan dat we net hebben aangekondigd, namelijk ja. heet Politiek Nieuws. Dus tot zometeen. Oh, wat is het warm? We hebben naar een heerlijk stukje muziek geluisterd... wat me eerder doet denken aan een Nederlands attractiepark. Maar het schijnt uit een Amerikaanse <laughs> film uh, te zijn opgenomen. Uh, Swinging Safari uh, hoorde je net even tussendoor. En we hebben wat uh, politiek nieuws... waar we ook eigenlijk wat uh, commentaar op hadden gehad... van uh, de uh, desbetreffende partijleider. Uh, uh, de OPZ, uh, die plaatst, de oudere partij Zandvoort... plaatste gisteravond een interessant bericht op uh, Facebook dat is tegenwoordig de communicatie-kanalen voor politieke partijen... dat zij zijn geïnformeerd over de wethouderskandidaten van tenminste drie partijen. Gert-Jan Bluis, CDA, Raymond van Haven, D66 zouden allebei naar voren zijn geschoven. En ook uh, Ellen Verheij uh, voor, namens de VVD zou als wethouderskandidaat uh, nu uh, in de wandelgangen uh, genoemd zijn... Uh, het enige is dat uh, die laatste zeker nog niet uh, officieel was. Nee. Uh, van de anderen wisten we het wel al. Maar Ellen zou eigenlijk pas... Uh, de, uh, ja, dat nieuws zou eigenlijk nog niet uh, naar buiten moeten komen. We hadden graag een reactie gehad van uh, lijsttrekker Sven Drobbel hier in de uitzending. Maar hij heeft ons laten weten op dit moment uh, geen commentaar te willen leveren op, uh, uh, op dit toch wel opmerkelijke nieuws. Het, de, de OPZ is ook de enige partij die erover uh, informeert... En waarschijnlijk zouden we er officieel pas wat later over horen. We zullen zien wie de premier krijgt. Nou ja, dat, dat, <laughs> dat hebben de oudere partijen nu al binnen in ieder geval. Zeker, zeker. En uh, ja, een opvallend bericht in ieder geval. Uh, hier dan natuurlijk ook dat je hoort in Goedemorgen Zandvoort. We houden het allemaal in de gaten. En het worden in ieder geval uh, spannende verkiezingen, dat uh, sowieso. En uh, ja, de wethouderskandidaten, dat speelt natuurlijk dan ook altijd een rol. Bekende namen, Gert-Jan Bluis, Raymond van Haafden en dus ook Ellen Verheijs zou genoemd zijn uh, namens uh, de VVD. En uh, ja, uh, wanneer wij daarover worden geïnformeerd, uh, dat is nog maar even afwachten. Ja, en... en of dit officieel is, hè? We kunnen, we, dat is wel even een disclaimer. Dit, nou. dit staat op Facebook en we kunnen het niet uh, bevestigen. Uh, dat hadden we graag uh, willen doen, maar uh, dat is op dit moment even niet mogelijk. En blijf ook vooral met het politiek nieuws... natuurlijk op zfmzandvoort.nl op de hoogte. Maar ook vergeet natuurlijk ook niet Zandvoort kiest. Want daar blijft u ja. vooral op de hoogte van leuk al het politieke nieuws. Ja. Heel leuk ja. platform. Ja, ik wilde me er niet mee bemoeien... maar misschien dat er iemand luistert die dat wel kan bevestigen. Ja, wie weet. Ja. Dus die kan dan bellen naar de studio. 023 573 0393. 023 573 0393. Als je denkt uh, nog wat politiek nieuws te hebben... Uh, we gaan het natuurlijk eerst wel voordat je in de uitzending komt even kijken wie je bent en uh, of je wel echt de waarheid spreekt. Uh, maar we zouden graag dit nieuws uh, bevestigd zien en dat uh, gebeurt op dit moment niet uh, van de lijsttrekker. Uh, wat ook wel enigszins te begrijpen is omdat ze misschien zelf met het nieuws wat later naar buiten zouden willen komen. Het is opvallend dat andere partijen hier wel al van weten uh, voordat het uh, de partij zelf is uitgegaan. Maar goed, we gaan het zien. Wat opvallend natuurlijk is, misschien nog even laatst om te noemen, is dat... Wethouder Ellen op dit moment uh, met uh, vele uh, dossiers eigenlijk als onafhankelijk wethouder actief is. Hè? Want uh, ja. vorig jaar werd, uh, werd haar, het vertrouwen in haar opgezegd door de VVD-fractie uh, en eigenlijk ook uh, uitgezet, Dus niet meer namens de VVD opereert uh, Ellen op dit moment. Uh, en dat zou dan voor na de komende verkiezingen wel weer zo zijn. Wat op zichzelf ook wel een opvallende is. Maar in die partij is natuurlijk veel gebeurd. Uh, Cor, wat uh, gaan we doen met het volgende onderwerp wat stond gepland? Is daar al iets meer over bekend? bekend? Ja, ik heb uh, geprobeerd uh, Kim uh, Verschuik te bellen, maar die neemt niet op. En mocht ze dan oh. luisteren, nou. misschien dat de telefoon uitstaat en onder de lader ligt of zo. Dat zou kunnen, dat heb ik ook wel eens. We gaan er ieder geval daar hebben we meer met... mensen wel wat? last van. We gaan er in ieder geval zometeen nog een keer proberen te bellen. Anders hoort u twee muziekjes en dan hebben we zometeen de duinwachter Gerard Scholte hier in de uitzending. Voor al het natuurlijke nieuws. Tot zometeen. things you taught me It sends my future into clear identity.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 de natuur biedt zoveel dingen, blijkt niet zitten en gemeen. Als de zon schijnt, dat iedereen tevreden. De Lenko's met de natuur. En u luistert nog steeds naar een nieuwe aflevering van Goedemorgen Zandvoort... op deze heerlijke zonnige, zonnige zaterdagochtend. Zeker. En uh, ja de natuur, dat zegt natuurlijk al genoeg. En we gaan naar de natuur, want we gaan naar Duinwachter Gerard Scholter. Eh, Scholter en uh, ja, Hoe is het in de duinen, Gerard? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Het is net wat je zegt. Uh, een heerlijk zonnetje erbij. Dag, klopt wel. Ik, ik sta hier nu uh, aan, aan de rand van de kanaal bij de boog, bekende boogbruggetjes. En uh, het zonnetje schijnt lekker in mijn gezicht. En uh, we hebben net uh, een frisse uh, ja, winterwandeling gemaakt. Uh, niet voor de ontspanning, maar er was, er was een klusje wat we moesten doen. En uh, heerlijk is het in de duim. Lekker, uh, lekker zonnetje en uh, lekker heerlijk werken in deze zon. Ja, ja. We, we, we hebben gelukkig met een paar collega's. Dus we houden alles uh, goed in de gaten bij de ingangen. En uh, serveren door het hele duin heen. En af en toe komen we ja, een, een, een, ja, een dooddam tegen oh. die, die, die, die het gewoon door het tekort aan voedsel niet uh, heeft gered. Dus dan, uh, ja, dan gaan we daarop af. En die... Uh, ja, trekken we een beetje bij het pad weg, uit het zicht. En dan uh, leggen we er wat uh, blad uh, overheen. En dan, ja, do, do, dan doet de natuur doet de rest. En uh, ja, wij noemen dat wel, het dood doet leven. Ja. Weet je wel. Want ik zag net ook, kwamen we eraan bij. En sterk ja er is niks meer te vinden voor ze... En uh, er zaten inderdaad de eksters en de kraaien, die zaten er al uh, ja, lekker aan te pikken, ja. zoals we dat noemen. Want ja, dood doet leven, die hebben dan weer, uh, toch weer uh, wat voedsel. Ja Gerard, uh, door deze corona-epidemie is het natuurlijk ook drukker geworden in de Duinen, neem ik aan. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, nou, het, het, was, het was gewoon feest de afgelopen twee jaar hier. Ja. Waar, over, waar, waar, waar je nergens naartoe mocht, uh, was het hier. ...extra druk. Hè? We hadden, we, we, we, we hadden de beveiligers bij elke ingang hadden staan. We hadden verkeersregelaars was er een gegeven moment nodig... ...hier bij het Zandvoortselaan, bij de Oase en bij bij, bij richting Vogelenzang, want uh, het, ja, die weggetjes die, uh, de verkeerplaatsen... ...konden soms de auto's niet aan. Maar uh, uiteindelijk hebben we dat door, uh, door die extra maatregelen nou, in goede banen weten te leiden... En, uh, en, de, en de beveiliger bij de poorten hebben mensen toen, toen dat nog moest, hè, dat je maar met kleine groepjes mocht ja. lopen. Uh, nou, steeds erop gewezen. Dus daarmee nou, hebben ze zich voordeel, uh, voorbeeldig uh, gedragen in de duin. Ja, dus uh, niet als een politieagent rond hoeven lopen. Nee, gewoon uh, sowieso niet in, de, in deze tijd. Mensen mochten al niets. Nee. Dus uh, we waren blij dat ze hier naartoe konden. We zagen ook hele andere groepen mensen komen. Het was echt een uh, multiculturele samenleving wat we hier zagen. Uh, dat, dat is er nou ook mooi om te zien. Ook meer opa en oma's met kleinkinderen. En vader en moeders uh, door de week met, met de kinderen. Dus uh, ja, dat was juist een heel mooi gezicht. En ja, we moesten af en toe extra opletten... ...dat de mensen niet in de verboden gebieden liepen, nou. want het wa die dan nooit in de duinen waren geweest... ...maar ja de verboden gebieden waar het water gewonnen wordt, ja, dat willen we niet hebben... Hè, ...want daar hebben we anders te weinig toezicht op. En uh, ja, het water moet altijd blijven stromen en ja. zuiver zijn, natuurlijk, voordat het naar Amsterdam gaat. Ja. Gerard, um, ja, het is een zachte winter. Ja. En merk, merk je daar ook wel wat meer van in de duinen? Uh, nou, vanmorgen dan niet, want we hebben lekker gevroren. Ja, ja, toevallig wel, ja. <laughs> ja, dus, uh, maar al, ja, je merkt gewoon dat de eerste knoppen... die beginnen zich al uh, ja, te ontplooien, zeg maar. Hè? Die knoppen beginnen al... Uh, je, je hebt bijvoorbeeld van die, van die Elsen en, uh, en de Essen... die krijgen van die grote, donkere knoppen. En, uh, maar ook de populieren die we hier hebben. Dus die knoppen die beginnen zich al te zetten. Dat gaan we merken en, uh, in ieder geval... En, de wintergasten, ja, die hebben we wel, maar uh, het zijn er niet zoveel als andere jaren. Dus ze blijven dan ergens hangen tussen het koude noorden en, uh, en Nederland in. En, uh, dus dat, dat kunnen we ervan merken, ja. Ja, want wij hebben in de zomer hier badgasten en in de duin heb je wintergasten. En wie zijn die? welke beesten zijn de wintergasten? Ja, de wintergasten zijn nou de, de prachtige kroonenen, Die hebben echt een hele mooie rode, rode kop. Brilduikers. Nou, vaak zeggen de woorden al van hoe je eruit ziet. Die, dat zijn uh, zwarte eentjes met een, uh, twee witte uh, ja, brill brilletjes op als het ware. Twee van die witte kringen om, om hun oog. Zaagbekken, nou die hebben een bek echt als een, als een zaag. Die zagen ook kleine visjes door die, door die bek, zo uh, door midden, voordat ze een, uh, binnen slikken. En, uh, en dan hebben we zelf de wilde zwanen, die uit het koude noorden komen vliegen. En, en hebben we ook, als, als het nu voorjaar gaat worden, we weer ook zomergasten in de duinen? Ja, zeker. Nou, de, twee, twee hele bekende zijn bijvoorbeeld de, de koekoek. En, en, uh, en de nachtegalen, die we altijd begin april verwelkomen. Want dan uh, en die hoor je ook gelijk, hè, zingen als een nachtegaal. Uh, dus dat is wel wat mooi. En even later komt die koekoek aan. Uh, ja, ja, het is dus een mooi geluid, maar het is een vogel. Ja, die doet wel hele gemene dingen uit. Maar ja, dat is, dat is de natuur, hè. Die, legt zijn eitjes, die legt zijn eieren, grote eieren, in een heel klein nestje van een uh, rietzanger bijvoorbeeld. Uh, die vader en moeder rietzanger, die vliegen maar heen en weer om dat grote jong, wat veel groter is dan hun, dochter te voeden. Dus uh, ja, dat, dat zijn altijd bijzondere waarnemingen. Ja. Gerard, ik zie ook, als ik zo langs de duinrand rijd, en ook op verschillende, langs verschillende gebieden, dat er veel konijnen rondlopen. En dat is me nooit al eerder opgevallen. Klopt dat? Het klopt niet. Nee. nee. nee. Oh. nee. Maar waar je, loopt, waar je loopt, kan dat wel. Als je bij, bij Zandvoort, bij, uh, dat noemen ze de fluitflat, he, helemaal uh, in het zuiden, ja. en je gaat het fietspad op, of het brede rode pad in, dat is eigenlijk, dat is wel een eldorado nog voor konijnen. Uh, dat stukje. En ook wel in de Zuidduinen... waar de mensen met de honden mogen lopen... Hè, tegen Zandvoort aan. Ja. Uh, dat zijn twee stukjes... waar lijkt wel die virus... de, de, de, de, de mixematose... en we hebben nog zo'n andere virus... dat is een VAS-virus... die heeft daar waarschijnlijk... door de Zuidwestenwind... niet zoveel invloed op die, op die ziektes. Dus ja, uh, dus, ja daar... Ja, de, daar doen de konijnen het uh, nog goed, zeg maar. Dan zou dat het zijn, want ik, inderdaad, ik uh, reed s'nachts s'nachts langs... en ik zie allemaal konijnen hupselen. Ja, ja. Het ziet er hartstikke gezellig uit. Dus, uh... ja, ja, maar gemiddeld ja. hebben die, wij, we hebben elke die konijnentellingen. Net als we dammetellingen hebben, we vlindertellingen. We hebben allerlei vrijwilligers die dat voor ons uh, doen. En die konijnentelling die gaat alleen maar per jaar... de aantal gaat per jaar alleen nog maar achteruit bij ons oh. in wel, ja. Dat is dan wel weer een treurig bericht. Ja, ze dachten eerst dat het door de vos kwam, hè, want we, we hebben heel wat vossen hier rondlopen in de duin. En die zijn hoofdvoedsel is wel konijn. Maar langs van hand gaat hij toch overschakelen... op uh, ja, broedvogeltjes die, die op de grond broeden. Uh, Hagedisjes. Uh, maar ook uh, ja, torretjes pakt hij. Hij pakt eigenlijk... Uh, maar ook duindoornbessen dan weer in de, in de, in de herfst. Dus uh, ja, hij moet langs van hand overschakelen op een ander voedsel. Omdat de konijnenstand uh, ja, die gaat uh, steeds meer achteruit. Nou, dat is, dat is in ieder geval niet een leuk bericht... Um... Ja, ik heb ook nog even een vraag, want uh, jullie hebben ook altijd een, uh, een maandelijks blad, volgens mij, Struinen. En daar, uh, daar staan ook altijd excursies in. Hoe, hoe, hoe zit het daar eigenlijk mee? Worden die nog uh, georganiseerd in deze tijd? Ja, nou, het, het, het, Struinen is een blad, eens in de drie maanden, hè? elk, elk oh, ja. jaar. ja, ja. ja dat, dat wil ik er ook graag in houden. <laughs> elk jaar komt hij weer uit. Het is nou, uh, ik heb net de kopie allemaal weer ingeleverd voor, uh, voor het lentenummer. En dan uh, uh, achterop stonden altijd de excursies inderdaad. Maar door de corona is dat twee jaar niet gebeurd. Maar nu zijn ze uh, achter uh, op het kantoor, zeg maar, achter de schermen weer druk bezig... om uh, een mooi uh, excursieprogramma in elkaar te draaien. En die, en die komen dan achterop op uh, struinen te staan. En, en die staan altijd op onze, onze website dan. Hè? Dus uh, dat is dan uh, AWD. ...puntwaternet.nl Dus uh, okay. ja, we schakelen steeds meer over op die, op die websites. Dat, dat doen mensen ook. Maar gelukkig, vind ik, tot nu toe hebben we gewoon nog echt een blad in handen... Wat, ...wat mensen dan uh, ja, eens in de drie maanden thuis bezorgd krijgen. Toch een oplage van 10.000 of zo. Dus ja. heel veel antwoorders die, uh, die ik daar wel tegenkom... En, ...of die ik spreek in de duin, die, uh, ja, die genieten nog steeds van ons blad uh, struinen. Ja, dus er kunnen ook weer weer binnenkort uh, wat je zegt, uh, weer uh, dingen worden georganiseerd waar mensen zich ook voor kunnen aanmelden. Ja, zeker. Dat, dat we gaan uh, ik denk dat dat in maart, uh, ze zijn nou druk bezig. In maart gaan we alweer de eerste wandelingen met de boswachter. Of uh, geven, dan krijgen we ook de fietsexcursies onder begeleiding van de boswachter. Want ja. Ja, je mag natuurlijk verder niet, uh, niet fietsen. En uh, nou, en zo, zo gaan we dan mee met, met het Jagentijden. Op een gegeven moment krijg je ook van de vrijwilligers vlinderexcursies of uh, uh, libellenexcursies, dus, dus allemaal uh, proberen we mee te gaan met uh, wat er te zien is in de duin. En uh, dat willen we dan ook graag laten zien. Mm -hmm. En dan uh, t, uh, tot slot, uh, denk ik zo, uh, als mensen nu al uh, zelf erop uitgaan, waar moeten ze dan op letten? Ja, het, het is, nou sowieso zeg ik altijd. Ga, le ga lekker struinen. Blijf niet, blijf niet op die verharde paden hangen. Paden, pa, niet paarden, paden hangen. <laughs> en uh, en mag gewoon lekker struinen. En pak vooral die waterkanten. Weet wel. Je mag gewoon langs die paden. De, langs de waterkant, want daar zie je ook nog al die soorten kuifeentjes, de wilde eend. Maar je hebt de bij de, de rembaan hebben we allemaal de aalscholvers. Dus dat, is, dat geniet je veel meer van, van het gemiddelde wat er allemaal in de duin is. Dan heb je niet alleen de bomen en de struiken, maar dan heb je ook de damhetten, je, je hebt de watervogels, dus uh, gewoon lekker struinen. En uh, nou, met, met kooken kom je er altijd weer uit. Ja, oké, okay, weer uh, lekker struinen in de duinen. Dus uh, Gerard Scholten, de duinwachter. Uh, dankjewel weer voor de, al het natuurlijke nieuws. Ja, graag gedaan. Leuk om je te horen Gerard. En uh, tot snel weer, want uh, ja, je bent natuurlijk een vaste gast in, dit, in deze uitzending. Ja hoor, dat wil ik graag blijven. Dus uh, ik hoor het weer. Dankjewel. Nou, helemaal okay. goed. Veel plezier in de duinen. Dan uh, gaan we over naar een uh, stukje muziek. Uh, Tom Petty en de Heartbreaker staat uh, op het uh, programma... met een hele toepasselijke Learning to Fly. the hill And the town lit up might melt And the seed may burn Say life Will beat you down Break your heart Steal your crown So start it out For God knows where I guess I'll know When I get there Dat was Tom, Patty en de Heartbreakers, uh, Learning to Fly, hier op Goedemorgen Zandvoort bij ZFM Zandvoort. Goedemorgen. En uh, ja, we gaan nog eventjes terug naar het politieke nieuws. Jelmar Koper. Ja, dankjewel. Uh, hier bij Goedemorgen Zandvoort word je ook op de hoogte gehouden van actueel politiek nieuws. En uh, daar zijn twee dingetjes bij uh, aan vastgekomen. We gaan zo meteen weer terug naar dat befaamde platform Facebook. Maar eerst even een update... We hebben ook nog twee andere mensen benaderd die op verschillende manieren betrokken zijn bij de VVD... voor een reactie op het nieuws dat wethouder Ellen Verhey huidig wethouder... ook weer na de komende verkiezingen een kandidaat zou zijn namens de VVD. Daaruit zijn ook wat discussie ontstaan op Facebook. Ik noemde het net al even. En daar zijn wat opvallende dingen te noemen... Uh, is de allereerste VVD-Zandvoort Facebookpagina zelf. Uh, want die comment daar ook uh, op een ander bericht dan weer uh, over deze discussie. En uh, daar staat in de VVD-fractie en bestuur hebben vorig jaar Ellen Verheij verzocht op te stappen als wethouder. Dat heeft ze helaas uh, geen gehoor aangegeven. En sindsdien is ze partijloos wethouder. De VVD voert oppositie tegen het beleid van deze wethouder. En als je deze, dit bericht zo leest van de Facebookpagina VVD-Zandvoort dus... Uh, de, de, dan lijkt het dus alsof het vanuit de huidige fractie is. Namelijk inderdaad geen coalitiepartij... Uh, Martijn Hendricks en uh, Talita Duin die nu in de raad nog zitten... dat het vanuit hun is geschreven. Want als uh, de huidige partij uh, en de lijst uh, dit bericht zou schrijven... dan is dat natuurlijk een beetje raar met het nieuws... wat we eerder hebben verzocht. En ook de eerdere uh, berichten die we hebben gekregen. Namelijk dat uh, in ieder geval ook de lijsttrekker Sven Drommel... hier uh, heel anders in staat. Um, wat ook nog interessant is om te noemen... ja, het gaat vandaag veel over uh, die ene wethouder. Want Jong Zandvoort uh, plaatste gisteravond ook nog een uh, interessant bericht... op hun uh, Facebookpagina. Ja, op vrijdag gebeuren er allemaal uh, gekke dingen. Uh, uh, namelijk komende donderdag is er natuurlijk het economisch debat... van uh, 5 tot half zeven in het hdmz museum En Jong Zandvoort daagt daar graag uh, de VVD bij uit. En met uh, uh, specifieke aandacht dus voor huidig uh, onafhankelijk wethouder... Ellen Verheij... Uh, uh, uh, want zij gaan graag het debat aan over het huidige beleid En het uh, beleid dat zij de afgelopen vier jaar heeft gevoerd En dan natuurlijk uh, op het economische thema Dus met ondernemers en uh, over de uh, toestand van ondernemers Zij uiten eigenlijk ook kritiek op de organisatie van dat economisch debat Zij hadden graag kritische ondernemers het woord willen laten voeren Helaas wil de organisatie dat niet toestaan, schrijven zij zelf Dat is een gemiste kans het is al jaren een select groepje ondernemers dat als applausmachine van de wethouder het woord mag voeren. Zo schrijft de nieuwe partij Jong Zandvoort dat op hun uh, Facebookpagina. En zij willen graag een tegengeluid laten horen tijdens dat debat op donderdag uh, 17 februari. Gaat dat dan ook zeker volgen? Dat uh, belooft alleen al om deze reden interessant te worden. Uh, lijsttrekker Jerry Kramer zal daar donderdag het woord doen en daagt daarbij dus... Uh, wethouder Anne Verheij, die op vele thema's actief is... waaronder ook uh, betrokken is bij de ondernemers. Uh, de, nu de wethouder is uh, in Zandvoort. En dat debat is uh, komende donderdag te volgen... via de kanalen van uh, Zandvoort Inside, YouTube en Facebook. En zal ook doorgedeeld worden op Zandvoort Kiest... en via alle uh, uh, gerelateerde uh, uh, media die daarmee verbonden zijn... uitgezonden worden. En uh, ja, zoals ik net al zei... Een, uh, Interessant debat. En dan hebben we daarna ook nog een jongere debat de dag daarna. Dus het beloven een politiek spannende week te worden. Jeroen, jij hebt nog iets? Ja, en uh, ook nog natuurlijk politiek nieuws. Gisteren kwam het bericht naar buiten dat het sportdebat... naar 23 februari is uh, verplaatst. En uh, die zo bij de hockeyclub plaats gaan vinden. Ook nog even goed om te noemen. En daar is meer over te lezen in de Zandvoortse Courant op hun website. En uh, we gaan nu even naar een stukje muziek. En over dat sportdebat gesproken. Daar zijn de politici hopelijk wat sportiever. We gaan naar een stukje muziek tot zometeen in de tweede uur. Ja, je moet alleen nog even 30 seconden doorpraten. Ons ja, nog niet meer. We gaan oh. nog even nou, 30 seconden Wat gaan we houden. de komende uh, uur doen? Oh, nee, ja, maar mijn weekend is weekend, hartstikke weekend. goed. Ja. Huiswerken uh, gaan we zo meteen uh, over de afterschool gaan we praten. En uh, we hebben het zometeen over het jongerendebat met Jan en Romy Koning. Tot zometeen, en dan gaan we nu luisteren, als ik het goed heb gehoord, niet naar de artiest-Postmeloon, maar naar het nummer-Postmeloon van Zemfield met Rani. Ja, en dat klopt helemaal, en ik moet nog even vijf seconden doorpraten. Wat, wat is dat toch leuk hè, de Rani? Tot ja, zometeen. We gaan hem nu instarten. Gelukkig. <laughs>